Goedenavond, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Er is iemand opgepakt voor de schietpartij bij de McDonald's in Zwolle van gisteravond. Een man van 32 meldde zichzelf gisteravond al bij de politie. Of hij de schutter is, weten we niet. Bij een schietpartij werden gisteren twee mannen doodgeschoten. Toen het gebeurde zat de mek vol met mensen en jonge kinderen rooi van Slachtofferhulp legt uit wat zo'n heftige gebeurtenis allemaal teweeg kan brengen. Slecht slapen, slecht eten, veel praten, herbelevingen. Hebben. Nou, dat zijn allemaal gangbare stressreacties. En dat zijn normale reacties op een abnormale gebeurtenis. En dat monitoren wij. De komende weken praten ze met de mensen die erbij waren. hoe vaak de slachtoffers maar willen. Bij de meeste, 80%, verdwijnen stressreacties na 4 à 5 weken, zegt slachtofferhulp. Gebeurt dat niet, dan verwijzen ze de mensen door. Hij heeft ook nog een advies voor iedereen die iemand kent die erbij was. Zorg ook vooral dat je er bent voor kinderen en jongeren. Dat je beschikbaar bent. Want mochten zij hun verhaal willen doen, dat je er voor ze bent. Gas dat uit Rusland komt, moet vanaf morgen toch worden betaald in roebel. Veel landen rekenen af in dollars, dat staat in contracten. Ook in die met Nederland, zegt minister Jette van Klimaat en Energie. Uh, daar is dus afgesproken om dat in Amerikaanse dollars te doen. Dus de Russen kunnen nu niet van vandaag op morgen eisen dat het in roebels wordt betaald. Dat zou contractbreuk zijn van de zijde van de Russen. Nederland gaat dus niet in roebels betalen, zegt Jetten. En in een loods in Steenberg in Brabant is vanochtend een lab gevonden. Tien Colombianen tussen de 26 en 66 zijn opgepakt. Zij zaten binnen. De douane dacht eerst dat het ging om een sigarettenfabriek. Maar toen ze er waren vonden ze allemaal chemische stoffen. De politie doet nu nog onderzoek. Daarna wordt het lab afgebroken. Het weer op veel plekken regen, vooral in het noorden, ook natte sneeuw. Ga je daar met je auto de weg op, dan kan het glad zijn. Later vanavond geldt dat ook voor de rest van het land. Morgenochtend begint ook nat en glibberig. Later wordt het droog en de temperatuur blijft steken op een graad of drie. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat 60 kilometer file, maar er zijn maar twee files die meer dan 10 minuten vertraging opleveren. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Aalsmeer en Rottenbodderplein heb je een tijd verliest. En 10 minuten vertraging op de N247 Amsterdam-Horen bij Broek in Waterland. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, op TV. radio en internet. ZFM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 je mensen eigenlijk uh, aan het uh, bewegen tijdens de klasavonden. gewoon een, een nummer van Patrick Cowley opzetten. En dan gebeurde het ook wel. Patrick Cowley samen met uh, Sylvester. Do you Wanna funk? Het is de laatste donderdag van deze maand maart. En dat uh, betekent dus uh, meer de dansbare dingen die voorbij komen. En dan voor die Patrick Cowley. Hij heeft ooit nog eens een keer een iconische bootlegversie gemaakt. van I Feel Love van Donald Summer. Die duurt uh, een kwartier, dus... wellicht dat ik hem nog eens een keer uh, uit de mottenballen trek... en hem nog een keer laat horen. Maar zover is het in ieder geval niet. Goed, deze zandvoort draait door. Ze staat dus in het teken van... te wat uh, dansbare muziek in dit uh, uurtje. En zo ook dit. In de tijd dat uh, piratenstations in de jaren tachtig... elkaar bestookten met nieuw bakker import uit Amerika... En Amsterdam was er vergeven van, van, al die, uh, van al die zinners, van al die piratenzinners. Waarbij ook dit uh, regelmatig te horen was, de Jamaica Girls en On The Move. die happenstampers achter elkaar, uh, Jamaica Girls met uh, On The Move, daarachter Divine, daar heb ik ook nog wel uh, wat over, en deze Rovo. Um, om met uh, Divine te beginnen, dat uh, was een man die ooit begon met acteren en luisterde onder de naam Harris Glenn Milstead, maar ja, daar ga je geen potten mee breken in, uh, in het uh, wereldje van de muziek. En er was ook zelfs sprake van... vlak voor zijn dood op 7 maart 1988... dat hij een rol zou spelen in Married with Children... als de oom en moeder van Peggy Bundy. Maar goed, dat is uiteindelijk dan niet gebeurd. En Rovo, dat is uit uh, de land van onze zuidenburen... vernoemd naar Ronnie Vreep en Vonnie de Wulf. Dat zijn, uh, ja, als je de voornamen van die beide heren pakt... dan uh, en dan nog de eerste twee letters en de initialen. Dan heb je dus Rovo... Um, die jongens die hebben in 1983 dat uh, nummer Flash Lights onder Disco Night uitgebracht. Het werd dus min of meer een beetje een floor filler, dat dan weer wel. Uh, ja, min of meer zijn ook nu wat vrije geesten in de muziekwereld bezig met synpop en disco uh, toe te passen. En als ze goed hebben geluisterd, dan komt het toch een beetje ook van dit materiaal eigenlijk af. Want uh, ze waren daar in de jaren 80 uh, wel heel erg goed in met dit soort dingen uh, te draaien. Nou, we hebben er nog uh, twee minuten over. En die twee minuten, die vullen we op... Uh, tot aan de hoofdlijnen van het nieuws met Felix. En dat nummer, dat heet Don't You Want Me. Don't You Want Me, Don't You Want Me. I'll take the whole show I'll the whole show I'll pass it Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De dodelijke schietpartij in een McDonald's in Zwolle... had mogelijk te maken met een conflict in het criminele circuit. Een van de twee slachtoffers had criminele contacten... zeggen bronnen tegen RTV Oost. Frankrijk, Duitsland, Groot-Brittannië en ook Nederland... zijn niet van plan hun Russisch gas in roebels af te rekenen. President Poetin tekende vanmiddag een decreet... dat betaling in roebels vanaf morgen verplicht stelt... De kolencentrale op de Maasvlakte blijft toch open. De Amerikaanse eigenaar zou miljoenen subsidie krijgen om dicht te gaan. Maar mogelijk is het door de hoge energieprijzen voordeliger om de centrale open te houden. Het weer op steeds meer plaatsen sneeuw met kans op gladheid. Minima vannacht rond het vriespunt. Die hield nogal uh, van het innemen. En dan ik het over uh, de manse persoon. Namelijk uh, René Moore. Is geen familie van die andere Moore hier in stand hoor. Uh, want uh, ze vormden een duo. René en Angela. En dit was een van de bescheiden dancehits die ze hadden in de jaren tachtig. Daarvoor hoorde je de Rick James. Wat mij trouwens opviel. Uh, Rick James uh, en Patrick Cowley zijn beiden geboren in de wijk Buffalo in New York. Alleen Rick James is, uh, dat, uh, in heeft dat in 1948 gedaan. En Patrick Cowley is van het bouwjaar 1950. Alleen die Patrick Cowley die overleed een vele malen eerder als uh, Rick James. Um, want Patrick Cowley werd uh, niet uh, ouder dan 32 jaar. En um, waarom zeg ik Patrick Cowley? Omdat we daar uh, deze zandwoord uh, draait door mee begonnen... En Rick James, ja, die, uh, die was nogal uh, niet vies van uh, de nodige genotsmiddelen. En uh, hij uh, wist het uit te houden tot zijn tot, uh, 56e uh, levensjaar. In 2004 kwam een einde aan zijn leven. Die Rick James, dat was een begnadigd producer van onder meer uh, de Mary Jane Girls. Maar ook een, een nummer van uh, Eddie Murphy. En Eddie Murphy en Rick James onderhielden een. Prima vriendschap. Nou, tot aan uh, het nieuws van uh, 7 uur. Want uh, Rob Harms uh, zegt altijd... als uh, Jabi Koper Dance Classics uh, gaat draaien... dan uh, is het uh, lange halen gauw thuis. Dat klopt ook wel. Want dit is ook weer een uh, nummer van uh, 9 minuten. En aangezien wij in september weer... hopelijk een Grand Prix mogen gaan organiseren... en de kop is er in ieder geval af... wat betreft de Formule 1 wedstrijden. Bahrein en Saudi-Arabië zijn geweest... We gaan op naar Australië en in september komen ze hier naartoe. Yellow and the, the race. I'm attacking the illusion that the stopping does matter. the Dat je op een gegeven moment nog een uh, stukje muziek heeft en ook nog wat tijd over hebt. Dat is dus uh, nu het geval. Ik weet niet wat er aan de hand is, maar ik heb het toch echt uh, dacht ik redelijk goed uitgedaan. Maar uh, op een, een of andere manier uh, haalt het uh, nummer de tijd in. Lang verhaal kort uh, te maken, je moet opletten dat je dus uh, redelijk goed uitkomt uh, met het nieuws van 7 uur. Nou, dan hebben we er nog wel eentje hoor. Van ongeveer een halve minuut. Dat is dit. Hello. Baby God was dat.